uit Brabant die was er nooit moe Verzorgde zijn varkens, zijn stier en zijn oma Die meende een man zoals jij Die moet er maar trouwen, dat hoort er zo S'avonds helaat nog ging hij naar het bal En trof daar een meisje en liep in de gaten Wat weet je wat zij van hem vond Hij stonk zo naar mest en hij stonk uit zijn vol.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 wat kon die mee, als ik het probeer, merk ik iedere keer dat ik er nooit wat van vonden was goed. Op zeker.